De Excuse me, die Zee, ja. Ik me niet, gaan voor me. He? En uh, we zitten vandaag nokkie, uh, nokkie, want we hebben een hele belangrijke uitzending, he? oh, ja. want we hebben gisteravond ook uh, wel gekeken toch? Gisteravond uh, do domino. Domino, domino, domino, domino. Ja, dat was, nee, domino, nee, D. Domino. Nee, domino, dat was wat natuurlijk. Al ja, die stenen oh, die omvielen enorm, oh, wat een spektakel, oh. wat een spektakel. Oh, nou, ongelooflijk, zo. al die steentjes uh, en werk natuurlijk uh, om het op te zetten. En een enorme gecorpo. een leuk idee. Oh, hij heeft een leuk idee. we gaan gauw verder met het programma, want die ideeën van hem, die kennen we. Uh, met uh, meneer de Groot-Vinkloop. Ja, nou, de, krijgen, wij, dat is het, toch. Uh, wat hoor nou, wacht nou ja, even, Het meneer is de, de Groot-Domino-Weekend. Ja. ja het meneer de Groot-Domino-Weekend. Het meneer de domino weekend wat krijgen we nou? Wat is dat even een nou, Wat dan is dat voor Uit dan? de recorden uh, van gisteren, ja. dan gaan wij vandaag opbreken. Ach, de grote kant, dat is C.C. miljoen. 4 miljoen, standje. Die kant, hè? 4 miljoen. 4 miljoen steentjes, ja. ja. Wie gaat die opzetten dan? 4 miljoen steentjes, dat is toch een gebeurd. Ja, daar heb ik iemand voor. Daar heb oh, ik iemand ja, voor. Uh, uh, dan? Daar oh, daar is hij al. Uh, waar is hij dan? Daar uh, moet ik horen. Nou. Ja, kom maar. Kom maar binnen hoor. Wie staat? Kom maar binnen hoor. Wat is het? Waar komt die man nou niet binnen? Hallo, kom maar binnen weet je. Hallo, figuur. Wacht, ik doe de even. Ja. Oh, wat is er? Kom binnen. Goedemiddag, ben ik hier goed? Nou, wat is dat? Ja, ik, ik, de... ja, nou, ik kom voor de steentjes, voor de, ja, ja. Voor de ja, voor domino steentjes. De... Ik kom voor, de, voor het opzetten van de steentjes ben ik, van de, van de recorder. Voor de domino steentjes. Ja, de domino, Hoe heet u? Wie bent u? Halstand. Hoe heet u? Halstand. Hansdam, Hansdam, ja. Ik niet wat u kan, ik vraag hoe heet, hoe heet u? Ik heet Hansdam, Hans, Oh Hans, Hansdam, Hansdam, Niet Hansdam, nee, geen Hansdam, die is Ja, die weet ik heel goed. Henk Tegel en Hansdam. Hij is een vriend van mij. Wat mag dat kan mij nou zeggen? Gaan we nou zijn de wie die allemaal kent? Ja, nou ja, ik ken hem. Wat komt u doen, wat is hem? Dat kan iemand toch zelf ook zeggen, wat komt u doen? Nou, wat meneer de Grote wil zeggen. Ik hoef er de steentjes op. het opzet van de Domino steentjes. Nou, die is toch deze. moet ik het opzetten. zodat je ze omkeer gooien op een gegeven moment. Voor de voor de domo. gaat niet nou op een rij. Nou, dat hebben we dat we wel in een half uurtje. Dat moeten doen In een half uur. Dat kregen ik nog nooit 4 miljoen steen in een half uur. Natuurlijk, ik ben snel, hoor. Ik ben snel, hoor. Ja, daar red ik wel. Ik ga hier beginnen. Ja. Heb ik hier één steentje, die zet ik hier waar. zo. Ziet ja, u wel, die staat. Ja, daar is één, Er is één. zet ik er eentje achter. Voorzeker, voorzichtig, ja, ja, ja, ja. voor 12 uur moeten we eruit. Ja, maar dat red ik wel. Dat gaat makkelijk. Steentje 2 ligt er nu. En dan zet ik er nog een steentje achter, steentje 3. Zie u wel? Kijkt u nu? Oh, hoor. Ja, natuurlijk. Dat is jammer. Jammer, oh, ja, ja. Het valt op me. Er staan nog geen drie steentjes. Ja, maar ja, dan moet je even voorzichtig ja. zijn. Dus ik heb het, een vaste hand nee, moeten. Ja, doen. maar ja, dat is zo. Dan moeten er vier miljoen... Ja, er maar ja, dat komt dan nog... Dan zet ik hier een steentje één. Eén staat al meer. Dan zet ik er nog eentje achter, zien jullie ja, wel. Dus een steentje twee. Dan Derde steentje komt erbij, zien jullie wel. Voorzichtig, voorzichtig, voorzichtig. Langs Oh, weer. Dat wordt een lekkere record, Ik ben een beetje nerveus voor de radio. Ik ben nerveus, maar, alle ja, maar ja, we maar met vast met ja, vaste, even, al. Moeie hebben al een nerveuze steen opzetten. Dan moet iemand met een vaste hand. Dat moet je hebben. Jongens, en hebben toos. Als, ja. ja. ja. als jullie nou eens even helpen met oh, die steen. Ja, Dat zou fijn zijn. Kunnen we helpen, dames? Natuurlijk. Het jooste steen. Iedereen, dus jij. Dan moet je achter elkaar. Gewoon achter elkaar zetten. Gaat u lekker met die steen. Gewoon achter elkaar zetten. Dan horen we het. Dan gaan we hier tussen verder met de programma mensen. Want we zitten nokkie-nokkie. We hebben hele bijzondere gasten. We hebben hele bijzondere gasten. We hebben hele bijzondere gasten. Oh ja, oh voor oh elkaar. Oh ja. ja, zet dat maar niet. Die stenen bed, pakken we dat is heel erg. Ja, is En de vocht op, klaar. Uh, wij gaan intussen dan uh, luisteren naar een optreden van de Groot. jij hebt het persoonlijk geregeld. Dat is heel uh, mooi dat hij dat voor elkaar heeft kunnen krijgen. Nou, kom op nou, je weet al wie je, je, je, je, je geboekt hebt. Uh, Frans Bauer. Frans Bauer, het is eruit. Frans Bauer, dames en heren. Oh, dat ja, gaan ik Ik kom even kijken. Ik Fem, Fem, even nou niet kijken. gaan nou door gewoon ja, met het... Frans Bauer? Ja, je kan er al horen. Oh. Gewoon doorgaan met die heren. Ah, even gaan neerzetten dat je neerzetten met, met die stenen gedoe uh, allemaal? Uh, dan gaan wij verder. Wat is er nou Frans Bauer? Uh, nou, een beetje een probleem voor Frans Bauer uh, hebben een probleem. Hij heeft weinig geslapen vanavond. Heb je weinig geslapen vanavond, of zo? Wat is er dan waar? Hij had een open lucht in Duitsland was koud natuurlijk. Uh, er is nogal luid geworden. Ja, en koud natuurlijk, verkouden ja, geworden. Wat heb je nou? Is het. En het sneeuwde zachtjes. Ik zit te luisteren, ik denk waar zit ik daar nou te luisteren? Ik krijg een Frans Bauer, dames en heren! Dus, uh... oui. yeah. Ja! ja, ja, er Ja, Ja! Ja, ja, ja! ja, Ja, ik krijg een Frans Bauer, dames en heren. Rechts, hier zo, live, die niet. Al stil aan de hemel Ja, ja, Ik krijg verkouden, maar geen Dickie Ja! Mijn grootste genoegen. mij zo dierbaar. Mijn grootste weer terug hier na het optreden van uh, Frans Pouw. Even flink inpakken ja, maar. Uh, maar. Uh, even insmeren de boel. Uh, Jouje, wat uh, hoe ver ze zijn? Ja, met hier uh, in de studio domido. inderdaad is het met de recordpoging. Maar de dobbelde, hoe heet het die dingen? Die dominee-stenen worden nog steeds neergegaan. Het een beetje hier met uh, dominee-stenen, meneer, uh, hoe heet uh, je ook weer? Tand, uh, Hans, Tand, Hans, Tand. Tand, Nee, Hans, Tand. Hans, Handstand. Ja, Hans, nee, nee, Hoeveel moet u nog. En nog 4 miljoen, maar het gaat snel. Oh stellen. ja, nou, dus u, u bent er wel even ja, bezig. Ja, u moet voorzichtig ja, lopen, hè? Aan ja. kijken met ja, lopen hier. dat even voorzichtig lopen, lopen rustig. Jongens, Even kalm rusten, hè? Op, voorzichtig met, er er. met oh, de deur. Voorzichtig met de deur. Resten de deur. Je moet er geen mee voorzichtig met de deur. Even, even, welke deur? Wat is er nou. Het is er nou. er niks. Het alle alles staat, het staat nog overheen. Oh ja, alles We staat eroverend, Mensen, oh, We gaan erdoor. Wat is er nou, je? Je deur zo hard oh, oh. dicht doet. dan zeg ik even zachtjes is, met de deur. En anders gaan alle dominees stenen over te komen. Oh, ik wacht okay. er wel goeiemorgen, zeg ik. Goeiemorgen, mees. Goeiemorgen, ah, mees. Dit hou nu goed, mees. Ja, ik dat het Houd dat vast. Houd dat vast. Houd dat tegen. Houd dat vast. Houd dat vast. Houd een vast. Houd dat niet Houd dat vast. Houd dat vast. Houd dat vast. we nou? vast. Houd we vast. Houd wat vast. we nou? vast. Houd dat vast. Houd dat vast. Houd dat vast. We dat vast. Houd dat vast. Ja, bij de trossie. Bij de trossie. Elke zaterdagmorgen. Laat zo half twaalf. En eh, terwijl hier eh, in de studio de stenen weer allemaal opnieuw eh, rechtop worden gezet, is het hier natuurlijk de hoogste tijd geworden voor de... Eh, <tie> uh, nee, nee. Uh, uh, nee, dus Ik moet doen. Ik vijf, Even rustig, uh, uh, zo nou toch! O, oh, waar gaat u nu? Kijk nou wat er is! Oh, we weer die steentjes onder de boven! Die onder. staan er over gek te roepen! Ja. Je had er gewoon zeggen prijsvraag! Ik zeg gewoon, ik zeg dat de prijsvraag komt! Hele zootje ja. weer ondersteboven zeg! Ja, nou, ja, ja. kom op met die prijsvraag! Ja. Ja, ja, ja, gaan we weer opbouwen! Ja, Dat wordt heel, heel heel moeilijk om de winnaar ja te kiezen. Ja, als we maar rustig doen toch. Dan weer niet al die steentjes onder ze boven. Nou Wie was er meer? Hè? Wat was de vraag? Laten we nou deze ja, week, dat we, uh, en, en het antwoord, en de winnaar. Ja, ja. uh, wat was weer de slag ook? dat niet meer er moeten lastig vallen. Nee? Hetzelfde ja, ook he. is inderdaad geen Hier is weer Dik ja. Leo, Leo de notaris Goedemiddag ja, allemaal. De ja, wat is allemaal ja, nou, wat een hier, steentjes allemaal hier ja, ja, wat is steentjes Allemaal hè. Ja, wat is steentjes hè. Ja, wat Oh, van de, de, de, de, de domino natuurlijk. Oh, ja, ja, dat was heel spannend. Ja, kom op met die vraag van vorige week. Vraag. Ja, de vraag. De, vraag. De, vraag. de vraag van vorige week, die kan ja ik mij nog heel goed herinneren. Mooi, knal hem was die ook alweer? was die ook alweer? Is dat nou toch dat het enige hey, wat je kijken. doet in de hele week? Je alleen maar binnen te komen met de vraag van vorige week en wat hoor ik? Uh... Juist, nou. nou, wat was nou de vraag? Wacht, ik weet hem alweer. Gelukkig. Nou, was die kompielen. niet van wie het laatst lag? Oh, ja. ja, ja, ja. puntje, puntje, puntje? Ja, dat, dat, dat was het. Ja, dat dat, was, dat de was de vraag gezien. van wie ook. Ja. Ja, ja. dat, dat was hem, dat was de vraag. Wie het laatst lacht? Ja, puntje, puntje, puntje, dat heb, puntje. Dat puntje, puntje. twee keer, één keer is genoeg, ja. Wie het laatst lag? Nee. puntje, puntje, puntje. Nou, dan komen die klallen ja, allemaal. Die antwoorden, wat we weer lachen gaan blazen. Kijk uh, nou de broek al, waar maar weer aan hoor. Uh, deze is van Ellen Visser. Ellen oh, Visser, dat uh, is de uh, eerste. We zijn weer van de kant. Wie het laatst lacht. Nou, uh, daar komen ze. Daar komt die <tiped> Mo eerste. Mo Mo Moet op de bladen zitten. Deze oh. vond ik ook leuk. Van Dirk Blauw Dirk Blauw uit Dordrecht, ja. Wie yeah, uh, ja, ja, ja, het laatst lacht, heeft hamster verkracht. Nu ja! Lucie van Egmond uit al We zien ze maar mensen, uh, He? Wie We het laatste lacht zit alleen in de kamer. Kom maar kom maar, kom uh, maar, kom maar. Kom maar Deze vind ik ook leuk van bij jouw uit heren. Oh oh, ik, <tom> oh, weet, ik uh, weet niet waar ik maar, me vast moet houden van de pret. Nee, nou, het ja, laatst lacht man, kan ja. nog altijd politieagent worden. Ja, <tom> Deze, is uh, lijkt op een op. Hij is zuiver, Marcel Oosterbrink uit zwollen. Ja, uh, ja. Wie het laatst lacht, kan heel goed voorzitten van de, de grootvinkel. Oh, mijn oom, mijn oom, mijn oom, mijn halen. mijn het mijn oom, mijn oom, het oom, Raymond oom, mijn oom, mijn oom, mijn oom, mijn ...die man van Lona, drie keer. Zo, zo. daar zijn er nogal wat in he, deze heel, week. Hij he. is zo leuk. Ja, allemaal, maar het mag man. ook wel. Hij is een ja, sterk uh, onderwerp. Ja, welke wie, week. Wie, wie het laatst lag, ...trapte Dick wel zelf in. Ja, ja, ja, ja. ja. Of uh, Lietse Jappie Popman. Uh, lietse Jappie Popma. Lietse Jappie Popma. Ja, Blauw. O, oh, die? Ja. Wie het laatst lag. Moet de langste wachten op een schone broek. Hé, hé, hé. Hé, hé, hé. Hé, hé. Hé, hé. Hé, hé. ik de, de tune op. weer, dan weer dan doen, hè? Weer een tune. Nee, je kijkt weer zo'n te van de tune. Hé, hé, hé. Het is de hoogste tijd. Doe je oren wij, ik klaap met die spijt. Hé, hé, hé. We willen je zijn, ik los. En met die blauwe rugzak van de tros. Hé, hé. Het roeien horen wij, de water heb je spijt. Hey, hey hallo, en wie is heel erg bos? En met die blauwe rechtsaak van het Ja. Dat hoort wel wat natuurlijk hè, wie je ja. hem gewonnen, dat is de vraag. Ja, benieuwd, ik heb, uh, hier, dus even kijken, nee, de winnaar. Was, uh, heel, uh, heel moeilijk. Dat is moeilijk natuurlijk, dat is altijd dus moeilijk hè. Hoe je Mo moet mensen teleurstellen, dat is altijd ja, dat moeilijk ja. hè. Deze week eerlijk niet ja, ja. geloven. Nou, degene die wij deze week teleur gaan stellen nou, is geworden nou. John... Kaptein, Uit de Eendrachtslaan 18. Inz'n meneer Lom. Mijn sereland. O, is het jouw herenland? Nee. Nee, ik dacht mijn herenland. Mijn mijn sereland. Oh, ja, ja, ja, die heeft ja, die ja. schitterende, dus die, die uh, die donkerblauwe rugzak, waarop met gouden letters te lezen staat. trots. En en en ja. ja, van harte gefeliciteerd. Ook namens de minuut oplossing, nou, die ja. heeft niet gehoord. Oh, ja, de oplossing, ja. wat was ja. die? Ja. hier oh, ja. oh, die van die Nee, ik de... heb hem hier. Leg die al in bij hem weer. is hier, haalt hem even omhoog uit de prullenbak. Hij heeft hem hier. Wie het nou, wat is een nakomertje. Een nakomertje? Hij is ook zuiver. Ja, ben... nee, en Leo moet nog nou, in ben... nieuw En zonder flauwekul, heb je die dan, ja, ja. toestanden erbij? Gewoon, wat is de vraag van ja, ja, ja, volgende even week. Even week. week? Kom op! Ja, even lekker ja, tempo. Ik. Ja, ja. De, vraag van, uh, uh, de vraag van deze week en de het van antwoord van, deze... van volgende oh. Van oh. week. Oh! oh. De vraag van oh. oh. Ja, jij oh. zegt ja. de vraag van volgende ja, ja, week. Het antwoord van die vraag zit weer in twee weken. Natuurlijk, het is de vraag van deze week en het antwoord van volgende week. Ja, natuurlijk. Nou, hier nou, komt wat die. is de vraag van deze week? De vraag van deze week. Ja. En dat is dus het antwoord van wat volgende we? week. Ja, dat, ja, dat hey, is, is het, week. Is het antwoord. Hallo. Het is toch de we we vraag net van deze week? En De vraag van deze week. Niet van volgende week, want die komt volgende week. Maar het antwoord komt volgende week op de vraag van deze week. moet je nou niet gaan lezen. Nee, ik ga het antwoord lezen van volgende week. Ik lees de vraag: De vraag van volgende week. De week. deze week. Nee, het de vraag van deze week. De vraag, de vraag van, van deze week. week, nou. ja, het is, het is de discussie nee, wel waard natuurlijk. Ik nog nooit zoveel we we in gaan In de Tweede Kamer doen ze het niet anders Ach, hoor. Dat, kom op nou, nou wat is nou, nou goed, de, goed, vraag. Dus, de vraag? hier komt hij dus, de vraag van deze week. Nou maar op. Wie het kleine niet eert. Puntje, puntje, en, uh, puntje. Niet. Puntje, hij puntje, puntje. Oh, okay. Hoeveel puntjes. Klaar. Zijn drie punten. En Mocht u zijn wel eens volgende week een leuk antwoord op? Deze week hoef u daar geen antwoord te hebben, maar het gaat erom dat hij volgende week bij ons binnen is. heel, heel, heel, heel, heel, heel, heel, heel, Pak heel, heel, heel, Pak een heel, moet dat moet dat heel, heel, heel, heel, heel, heel, heel, heel, De de valreep nog even snel En Ik hoor onheilspellende geluiden, de Groot. Want dit is toch niet waar wat ik hoor Het lijkt wel een mobieltje. Het lijkt wel een mobieltje. Het lijkt wel een mobieltje. Hé, het is mijn mobieltje. Ah, echt waar? Neem nou op. Wie weet, wie zou het zijn? Hallo, met de Groot. Ja, ik hoor hier. Ja, hij is hier weer hoe uh, heet het van Hoe uh, ja, is het een beetje? Hij gaf je aan, luister ai. Ja. Ik heb een aardig luister. Weet, jong, weet jij hoeveel kamers er in een mut zitten? In een muts. In een muts. Hoeveel kamers er in een muts zitten? Nee, dat zou ik niet. Wat jij het wil dan? Nee, ik weet het ook niet. Ik ben alleen maar de gang op en neer geweest. Dat is niet dat moesten we niet hebben hier. <laughs> groot, die ik wil dat. dat ja, groot, hebben. een familieprogramma. familie, <laughs> grootste familie ja. van Nederland, kom op nou. Hey, luister eens, eh, ken ik die voor elkaar van de Belkrijgen? Ja, hij staat al te slaan. Te ja, ik, ik, ik wil er niks mee te maken ja, hebben. Ik wil de hele ding. Ik ben Nee, de grote, doe nou, harde, ik wil die, een, de die, de die die, het, ik vind dat niet prettig. Ik heb daar geen belang voor zeg, nou is gewoon dat ik er niet ben, ik vind het zo. Ja, Met voor elkaar. Ja, Met voor met dat hoeft niet elk. dat hoor ik. Wat een bakvies, wat een bakvies, wat is luister, ik heb een gedicht, ik heb een Nederlandse betaling gemaakt. Vertaling van wat? Op het nummer van yesterday, van de Beatles, weet je wel. Van ja, hoor, dat is een mooi nummer. korte, maar krachtige verhalen. Betalen, oh, van de, van, van, de van de Beatles. Ah, dat vind de ik wel. Met de Kerstdagen. Ja, komen de, er ook de weer. Kerstdagen. We hebben dat ernaar mee ik, te maken. Ik zang het even later nou, gitaar. Wacht, nou, even. laat Piet fietsen. Ik heb want hij zit in de koffer. Nou, Wacht, ik ga hallo, je kan het ook faxen. Stuur een faxje even, dan, dan lees ik het wel. Als ja, ik heb die koffer niet goed. Ik heb, ik heb geen zin in allemaal. Het kost zoveel ja, Taakoffer, die zie je. Ja, ik de, ken het sleuteltje. Taakoffer, sleuteltje. Wat is er nou, voor gedoe allemaal dat is het sleuteltje is? Ik maar het sleuteltje. Waar is het sleuteltje? Zit erin. Zit erin. erin. Breek hem open, met een schroevendraaier. Hallo Wietse, Ik wil dit Ik wil Ik heb het van ik, ik, ik, ik, ik heb Ik heb het Ik heb het gekregen. Ik heb Ik heb het Ik heb heb het Ik hoor ja, ik Ja. Luister. Ja, schitterend. Even snel. ik zing hem dus een nummer van Yesterday. Ja, van, van, van de, de Beatles. Beatles. Schiet nou maar op. Kom op ja, dan maar. Okay, dan kom ik, ik Doe allemaal. Yesterday. Viel ik van de trap af naar beneden. Oh, je hebt geen idee hoe zeer dat deed. Ik raakte bijna elke train. Yesterday. Van je tarabundee, zeker twintig meter naar beneden. Breed lijkt nu op een keizersnee. Ja, dat gebeurde gisteren. Wacht even, dus wens mij maar het beste mee. Oh, dank. Hartelijk Ja, hij is wel een keer. Ja, Ik, ja, ik, te... ja, ik, ja, ik hem ja, dan ben ik hij? ben blij. Ik wil hem Ik wil hem helpen. Ik wil hem helpen. Ik je. hem Wat Ik wil hem helpen. Ik wil hem helpen. Ik wil hem meneer. Ik 30 seconden ja gelukkig gelukkig zijn het maar 30 seconden Hallo, stel je Fins. voor hier is meneer, meneer de Gunt nou wat heeft hij wel, uh, ik heb vorige week, tijdens mijn uh, 30 seconden... Ja, oh, er, oh, dan gaan we weer de oude 30 heb seconden. ...heb ik een vraag ik... van een uh, fanclub lid uh, verkeerd beantwoord. Een vraag, had je, ja. een vraag? Wat had je vervraagd? Nou, hij vroeg het verschil tussen een koekje en een olifant. Oh, die onzin. Wie, oh, dat en was toen een vraag gezegd, van, van, uh, van een wie, Weet u het verschil tussen een de koekje, koekje en een en olifant. Dat, is, dat vraag je en toen toch? Zei, uh, en toen heb ik geantwoord... Een koekje hebt geen slurf, heb je gezegd? Ja. Nou, oh, dat, ja, nou ja. een koekje heeft geen sleutel. Nou, dat is fout. Fout, hoezo is dat fout? Een koekje hebt er geen slurf, wat moet het dan zijn? Een uh, olifant past niet in een koektrommel. Die is onderzoek. Pas niet in een koekjestrommel, je verzint het, dat verzin je toch niet? Er is toch niemand die zoiets kan verzinnen uh, en een olie van pas in een koekjestrommel? Ik de prijsvraag nog even herhalen. Ik heb geen smurf en olie in een koekjestrommel. Die het kleine het niet eert, puntje, puntje, puntje. Oh, de vraag van vorige die week, ja, puntje, puntje, aan puntje, aan, puntje, ja. aan voor mekaar, havenstaatje, Mooi. Nou dat was het. Hoe ver zijn we met de steentjes gekomen? Is daar nog iets van uh, jou? Ja, ja, uh, ja, ja, uh, handstand. Handstand. Oh, ja. handstand. handstand. handstand. Ja, hoe ver ben u? Uh, geweldig en de steentjes oh. kunnen niet meer vallen. Oh nee? Nee, ik heb alle steentjes stuk voor stuk op de grond vastgezet met drie seconden lui. Ik word gek.